Dorrelmegens met het NOS Journaal. De Raad van State heeft een streep gezet door drie grote projecten, omdat die mogelijk leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof in de natuur. Delen van de A27 en A12 bij Utrecht mogen voorlopig niet worden verbreed. De herinrichting van de voormalige vliegbasis Twente gaat niet door. En de uitbreiding van een industrieterrein bij Delfzijl is verboden. Dat de ring van Utrecht voorlopig niet wordt verbreed, is volgens minister van Nieuwenhuizen een tegenvaller. Algemeen directeur Jan de Jong vertrekt bij Feyenoord. Er is een verschil van inzicht met de raad van commissarissen over de koers die de voetbalclub moet gaan varen. De Jong kwam twee jaar geleden over van de NOS. Hij was de opvolger van Erik Gudde, die nu bij de KNVB werkt. Feyenoord gaat op zoek naar een opvolger voor de Jong. Duitsland komt met een vaccinatieplicht voor mazelen. Vanaf volgend jaar maart zijn ouders verplicht om hun kinderen in te enten als die naar de basisschool of dagopvang gaan. Ook personeel van scholen, medische instellingen en in de vluchtelingenopvang moet worden ingeënt. De Bondsdag moet nog wel beslissen over de vaccinatieplicht. De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de manier waarop webwinkelgigant Amazon gegevens verzamelt. Volgens eurocommissaris Versteger heeft het bedrijf twee petten op. Amazon zou concurrentiegevoelige informatie van onafhankelijke webwinkels analyseren... Met die informatie kan het bedrijf klantgedrag voorspellen en zelf de producten op de markt brengen die bij andere winkels populair zijn. Dat zou dan in strijd zijn met de EU-regels voor eerlijke concurrentie. De politie heeft een vrouw uit Emmen opgepakt omdat ze tientallen mensen in Eindhoven zou hebben opgelicht. Ze zou duizenden euro's hebben verdiend door zich voor te doen als verhuurder van een appartement. Wie de woning wilde huren moest 1500 euro vooruit betalen, maar het appartement in Eindhoven was helemaal niet beschikbaar.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 Lekker jongen, dat zijn de plaatsen waar we het voor doen. Ondanks dat het weer een beetje inkakt, blijven we gewoon lekker zomers draaien. Want uh, ja, we moeten toch een beetje de zomers weer erin houden. We gaan even snel door naar het nieuws, want er is uh, genoeg uh, aan de hand uh, hier uh, in uh, dat uh, mooie kou kikkerlandje onder andere. We hebben natuurlijk uh, de wedstrijden van het Songfestival. Uh, de, de wedstrijd van waar het Songfestival uh, gaat komen hebben we al gevolgd. Er zijn flink wat steden die hebben zich aangemeld, laten we dat zo zeggen. Uh, en de NPO heeft dus al drie steden laten afvallen in de strijd om de organisatie van het Songfestival. Uh, er blijven uh, volgende week nog twee steden over in de strijd... om de organisatie van het Eurosong Festival in 2020. En uh, gebaseerd op de bitbooks uh, laat de selectiecommissie drie steden afvallen. Uh, dit bevestigt een woordvoerder van de NPO uh, dus aan, aan de klant nu.nl. Uh, NPO maakt in de loop van volgende week bekend om welke twee steden het gaat. Uh, Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht... Uh, leveren woensdag 10 juli officieel hun bitbooks in. Uh, hierin uh, leggen de gemeenten hun plannen uit om het festival te organiseren. En na het bestuderen van deze bitbooks wordt gekozen welke twee steden het beste voldoen aan de gestelde eisen. Amsterdam, Breda, Den Haag en Leeuwarden haakten er al af voordat ze officieel dus een bidboek hadden ingediend.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 Volgens ja, ja. mij wordt het En het is een enorme zaal. En het is gewoon een heel sfeervol En dan, het, ik denk dat dat wel een, een van de argumenten is dat het uh, daar gaat plaatsvinden. Ja, maar ja, dat is natuurlijk niet alleen de halwaai waar je aan moet denken. Je hebt natuurlijk ook de, de, de, de aanrijroute. Uh, ja, alles maar dat is maar, in Maastricht denk ik wel... Is dat geen probleem? Nee, nee, dat, nee, dat zeker, voor, niet. Dat uh, zeker hè, niet. voor Duitsland, België en Luxemburg is het al prima. In Amsterdam was dat niet te doen geweest, denk Nee, ik. zeker niet. En zo, nee. in Amsterdam kon het niet vanwege dat er een ander evenement is uh, oh. plaatsvindt dan. Daar ja. hebben ze niet over nagedacht. En daarom mm. is de, heeft Amsterdam afgehaakt. Nou, dat was ja, in de dus, Ziggo uh, trouwens. Dus. Ja, dat was op zich voor de akoestiek was dat ook prima geweest. Maar ik denk als je kijken naar bereikbaarheid, hoe ze dat willen regelen, dan... Ja. Ja. ja, maar dat is hun probleem. Maar bij de Ziggo <laughs> heb je wel heel veel uh, parkeerplaatsen in en om het uh, terrein heen ja, natuurlijk. Uh, en, en, maar wat bij Amsterdam en de Ziggo dan weer is...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 Screaming with fight like there's nothing to lose End of the day, come and take my all There's no place I'd rather be than in your arms Weight is on you, weight is on me Sometimes I'm not who you want me to be God knows I try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 Perfect pair, it's my affair, yeah. I don't know why. project wederom met Icona, Papa Yves V. We got that cool. Nou, we hebben het hier niet heel erg cool in de studio. Nee, het is hier benauwd. Het is hier stik benauwd. Ja, echt niet normaal. Maar in beter nieuws. Echt Sheeran bevestigt zijn huwelijk met Sherry Jerry Seaborn. Meen je niet?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 Daar wil ik naar gaan luisteren. Okay. Alleen, al in, alleen al gewoon remember the name en 50 cent en MM. Oké, dan.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 I want to see you smile but no, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I oh, want you to be happier I oh, want you to be happier But when the evening falls And I'm left there,